De ontvangst van de publieke radiozenders is in sommige delen van het land nog verstoord. In de provincie Groningen is geen enkele publieke zender via de ether op FM te krijgen. Ook elders in het noorden zijn nog problemen. In delen van Zeeland en rond Breda is Radio 1 niet te ontvangen. Radio 1 blijft daarom in de lucht op 747 AM. KPN heeft alle 26.000 klanten die geen tv-signaal via DigiTennen meer krijgen... tv via internet aangeboden. Daarvoor is een speciale website in het leven geroepen.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 Dan nog het weer vannacht droog en van het westen houdt opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgenochtend, zonnige periode. In de middag enkele buien, mogelijk met onweer. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jonathan Jeremiah. Zijn debuutalbum, A Solitary Man. A Solitary Man van Jonathan Jeremiah.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 Écoutez l'étape du soir de 10 à 11 uur, c'est sur Radio 1. Spot, nieuws en achtergronden op Radio 1 in de avondetappe. Hier is Tom van Heck. De zeventiende etappe werd zoals verwacht een etappe voor een ontsnapping, die eindigde uiteindelijk in een sprint met drie renners. Kijk, kijk, kijk daar gaat Thorusov. De sprint loopt licht omhoog. Heel licht is het. Het is een ideale sprint en dat maar zien, hè? al, ja hoor. al, gooit de hand allemaal want hij weet dat zijn ploeggenoot Thorusov heeft gewonnen. Thorusov reed al zeven dagen in het geel en na de ploegentijdrit wint hij nu ook zijn tweede etappe. Yeah, I don't know. This is really unreal. It's, uh, it's uh, it started well and uh, I was always daar the team Tom Trial had a seven-nation yellow jersey. Won a beautiful uh, stage win alone and then en vandaag ik weer een mooie stage. Daarachter werd Carol Evans vandaag de winnaar in de strijd om de gele trui. Ploegleider John de Lang. Dat was de plan om toch uh, in de eerste afdeling naar Gap na 130 kilometer de tempo te maken. Om uh, naar voren te gaan in de voet van de Col Bayard, Proberen uh, de tempo te maken, in de eerste selectie. En dan alleen maar antwoorden. Evans wint 3 seconden op Alberto Contador. En meer dan één minuut op Andy Schleck. Die zich een slechte verliezer toonde door het parcours de schuld te geven. Ik denk dat het is really bad chosen today. We don't want to see uh, riders crashing or riders yeah. taking risks. Uh, everybody have family at home and uh, finish like this should not be allowed. Goedenavond dus en welkom bij de 18e aflevering alweer van de avondetappe. Kettle Evans. U hoorde het net dus, deelde een tik uit aan de klasse mensrenners. Hij daalde zo goed dat hij zelfs ook nog een drietal seconden pakte op de goede klimmer Contador. Maar nog belangrijker, hij reed de slekjes op grotere achterstand. Tot vreugde van zijn ploegleider John de Lanke. Niet slecht. En onverwacht. Uh, voor u, niet voor ons. Want? <laughs> Want we hadden dat gepland deze morgen om, om te proberen. We wisten niet dat het zou lukken, maar uh, dat was de plan om toch uh, in de eerste afdeling naar Gap, na 130 kilometer de tempo te maken, om uh, naar voren te gaan in de voet van de Bayard proberen uh, de tempo te maken, de eerste selectie, en dan alleen maar antwoorden. Antwoorden naar de, de verschillende grote namen. Uh, en als we hadden de opportuniteit om iets te maken, en die opportuniteit is gekomen met, uh, met Contador. Als u vandaag de etappe gezien heeft, wat voor conclusie trekt u dan? Dat alles goed gaat, maar dat alles kan veranderen morgen in overmorgen. Maar het is een steekspel natuurlijk, hè? De, de, de jongens laten elkaar de spierballen zien. Het is een psychologisch spel. Nou, voorlopig staat het even op punt voor, hè? Ja, we, we zijn goed geplaatst en we zullen proberen om uh, misschien nog morgen iets te maken. We zullen wel zien. De indruk die Contador maakt? Niet slecht. Het uh, is de eerste dag waar hij heeft, uh, terug de benen van, uh, van vorig jaar, denk ik. Dus slechts. Dus uh, ja, we wisten dat in de afdalingen was iets, uh, iets uh, te spelen met, uh, met de twee, denk ik, en met Bas ook. Dus uh, we hebben geprobeerd en, uh, en we hebben gezien dat met een beetje drukte in die afdaling, die was niet een gemakkelijke afdaling, dat was te doen. Wat gaan we morgen zien? Morgen, dezelfde uh, afdaling van vandaag. Pinerolo is een... Heel mooie afdaling. Right Hele mooie afdaling, zei John de Lange. gaan we morgen allemaal zien. Meer is nog even over vandaag. De verliezer van de dag. Dus we hoorden hem net al heel even. Andy Slack moest meer dan een minuut toegeven op Cattle Evans. I think it doesn't mean anything. I'm positive. My shape is good and uh, I showed it and I'm to show it again. So keep my head up for the for the next stages. Are you very disappointed? I am uh I am pretty disappointed, but more in Ik uh, I mean is this really what people want to see? Uh, I actually raced this island and downhill if, uh, I don't know, I don't think that that's what the... Uh, I think the parkour is really bad chosen today. We don't want to see uh, riders crashing or riders yeah. taking risks. Uh, everybody has family at home and uh, finish like this should not be allowed. Ja, en die slechter die zegt dat hij niet gedemoraliseerd is... wel kansen ziet, gewoon ook voor morgen. En vervolgens inderdaad dat parcours nog eens de schuld geeft. Want ja, racen als deze van de berg af in deze omstandigheden... should not be allowed, zei hij. Wordt vervolgens natuurlijk in de bus van Team Leopard. Ben je dan altijd benieuwd hoe de stemming er is? Wij denken niet al te goed, maar we vragen het aan onze enige Nederlander in die ploeg, Joost Postema. Koud. Het is een koude dag. Een rare dag. Uh, heel hard gekoerst. Um, de eerste uur, denk ik, gemiddeld 51 of zo. Ik bedoel, uh, het was toch niet echt bergaf. En uh, ja, op het einde uh, afdaling naar de kap toe. gevaarlijke afdaling in de regen. Een lastige klim, gevaarlijke afdaling weer terug naar de finish. Nee, de kopman verliezen tijd. Is de stemming daarover figuurlijk ook koud? Nee, hoor. Ja, ik bedoel, het is, uh, het is jammer dat de tijd is verloren, maar uh, het is een hele gevaarlijke afdaling. Uh, we zijn hier gevallen en uh, er komen nog aankomstenberg op en het is duidelijk wat er uh, te doen staat. Ja, dit is eigenlijk de eerste echte tegenslag, hè, slag voor de, voor de slekjes. Nou, als het de tegenslag is om uh, een aantal kostbare seconden te gaan verliezen, uh, zonder onderuit te gaan. Uh... Ja, het is al meer dan een minuut. Het is meer dan een minuut, ja. Maar dat is toch aardig wat? Het is aardig wat, ja. ja. Je bent strijdbaar? Ja, het is zoals het is. Hè. Ik bedoel, ja, we kunnen niet veranderen. En, uh, iedereen die heeft, uh, bedoeld, heeft gewoon het best gedaan. En, uh, ja. en, en wat ik zeg, er komen een aantal uh, aankomsten naar bergop. Die komen er nog aan. Dus uh, ja, het mag duidelijk zijn wat er moet gebeuren. En jij zegt, je snapt die afdaling. Het was gewoon Link. Je snapt dat je daar misschien iets minder risico's neemt dan je zou willen nemen. Nou ja, ik, Kunnen nemen. ik denk dat er een aantal mannen in het peloton zitten die beter omlaag gaan. En vooral in de regen dan Frank en Ennie. Ja. Uh, ja, dat moet duidelijk zijn. Het mag duidelijk zijn, zei Joost Posthum. Maar morgen moeten ze overigens weer dalen hoor. Voordat ze bij de finish komen uiteindelijk. Een beetje laconiek deden ze erover. Maar het tikje is duidelijk wel aangekomen. En dan kijken we naar de Nederlanders. En ja, dat is een verhaal. Dat kunnen we elke dag wel vertellen. Hè? Rob Ruig, beste landgenoot. Vandaag werd hij weer eens 19e finish in de groep met klasse mensrenners. En waar Andy Schlek het zo'n gevaarlijke afdaling vond. Nou, Rob Ruig had er niet zoveel moeite mee. Uh, ja, die afdaling was technisch. Uh... Ja, op zich uh, gelukkig uh, hou ik wel van, uh, van dalen en uh, ja, je moet zo'n afdaling uh, goed voor voren kunnen beginnen. En, uh, ja, ik heb er een aantal in gehaald, uh, dat is soms gevaarlijk, maar uh, als je geen tijd wil verliezen moet je af en toe een risicootje, risicootje pakken. Ja. En jij je moet hem van tevoren kennen? Uh, ja, ik ben hier nog nooit geweest. Dus, uh, dat was nieuw voor jou? Ja, ik vond hem wel, uh, maar ik vond hem wel mooi. Je bent dus bereid om risico's te nemen. Uh, ja, risico's nemen. Ik, uh, ik probeer altijd op die manier te doen dat ik er toch uh, zoiets heb van uh, dat het er wel kan. Ja. Ik zei qua parcours altijd van een in de start, uh, maar voor de rest was het uh, sowieso een, uh, een zware dag. Uh, ja. Hoe uh, chaotisch was de beginfase? Iedereen wilde maar wegkomen. Uh, ja, kijk van iedere, of ja, iedereen uh, bij iedere ploegvest is denk ik wel dat de lange vlucht vandaag wel eens tot het einde zou kunnen rijken. Uh, waardoor eigenlijk ook iedere ploeg een mannetje mee zou willen hebben en uh, liefst ook nog de goede. Uh, ja, het was eigenlijk de hele tijd groepen die weg gereden. Ja, iedere keer zat er dus van één ploeg net iemand uh, niet mee of net de verkeerde van een andere ploeg mee waardoor het gat weer dicht werd gereden. Tegenreacties kwamen en daardoor het tempo uh, zo hoog bleef liggen dat, uh, ja, dat de snelheid eigenlijk gewoon uh, of het gemiddelde heel hoog kwam te liggen van de etappe. Je hebt op de rustdag nagedacht over de rest van deze Tour de France. Um, wat had je achter deze dag opgeschreven? Nog even rustig aan doen? Relatief dan natuurlijk. Uh, nou ja, kijk, ik wist dat deze, of dat die klim op het einde zou komen en uh, ja, daarna een afdaling. Dus uh, ik had zelf wel uh, een beetje in gedacht om uh, te proberen met de eerste over de uh, klim heen te komen en dan in de afdaling. Uh, ja, dadelijk kan ik op zich al goed. Dus uh, wie weet. Uh, dan heb je weer geflikt, hè? Ik krijg je een beetje mee dat in Nederland uh, ja, dat jij toch als de grote verrassing wordt gezien van deze Tour de France? Uh, ja, hartstikke leuk. Uh, ik hoor uh, veel positieve geluiden vanuit Nederland. En uh, ja, ik probeer dat gewoon vast te houden. Uh, laten we hopen dat dit met zondag kan duren. Ruig uit Valkenburg zei dat gisteren waren we nog in zijn woonplaats. En uh, inderdaad, het is een beetje losgebarsten daar. Hij staat 19e, dus in het algemeen klassement. In een etappe vandaag, werd hij ook negentiende werd, een etappe die een enorme vaart kende. 51 in het eerste uur, 49 in het tweede uur, net onder de 50 Dat eerste twee uur, net geen 100 kilometer. Finish was dan ook al ruim voor vijf vanmiddag. En dat zorgt ook nog eens voor problemen in de finishplaatsgap. Vandaag waren de bussen te laat hier. Uh, er is zo ontzettend hard gereden dat gewoon het hele hele tijdscherm op zijn kop staat. En de bussen konden dus niet op tijd parkeren. En dan is het gewoon één hele grote mensenmassa waar niet doorheen te komen is. Dus iedereen begint te toeteren. Dus uh, vanuit de deuropening kun je dat goed aanschouwen. Wat een puinhoop. Ja, nou over wat een puinhoop gesproken. Dat was de beginfase van de koers ook. Nou, tot heel ver in de koers. Want het ging toch enorm hard. Kun jij aangeven, Marcato zat er uiteindelijk bij. Maar daarvoor gebeurde er voor jullie ploeg ook heel veel. Ja, wij wilden gewoon per se vandaag iemand mee hebben. We uh, waren gewoon extra gemotiveerd om vandaag in de kopgroep... Uh, uh, ja, proberen iets te doen voor die ritoverwinning. Uh, dus iedere keer was er van ons iemand mee. Maar er werd zo ontzettend hard gereden. Ik geloof dat ze het eerste uur 51,9 km per uur reden. En na twee uur was het gemiddelde 48,9. En het was op en af en op en af. En uh, ja, toen reden ze weg. Marco zat mee, maar het was gewoon echt een wereldkopgroep. Uh, Huushoft, Martin, Hesjedaal, Daal, uh, Bozenhagen... Ja, het was er voor Marco te veel aan, maar ik vond het wel bijzonder knap dat hij, dat hij daarbij zat. Ja, Ook probeert het nog, Hogerland probeert het nog. Geef dat aan dat jullie deze laatste week niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Nou, ja, zeker niet. Uh, we hebben gisteren al verteld dat we eigenlijk helemaal blessurevrij zijn. Uh, de enige die wat klacht had was Marco op zijn voet. Die heeft een klein ontstekingje en een binnengegroeid haartje schijnbaar. Nou, dat is bijna opgelost en de rest is gewoon goed. Dus die willen echt gewoon koersen alle dagen weer. Wat voor gevoel heb je tot nu toe over de tour, over jullie tour? Ja, wij zijn ontzettend tevreden. Uh, wij doen echt mee. We zitten mee in de ontsnappingen. We doen mee voor de overwinning. En vandaag moet Marco buigen berg op bij de beste van de wereld. Maar dat, dat mag ook wel. Wat moet er deze week voor vakantie -lijn gebeuren dat dat gevoel ook zondag in Parijs zo is? Nou, ik, ik denk dat dat gevoel bijna niet meer kan veranderen. Ik hoop gewoon dat de jongens allemaal uh, heel en gezond blijven. Geen valpartij, want vandaag was het toch wel heel erg gevaarlijk in de bergaf in de regen. Uh, onze toer is goed. Het zou hem super maken als we Red zouden winnen. En dan? Denk jij? Ja, ik heb wel een rit in gedachten. Welke denk jij? Nou ja, ik, ik, ik denk morgen hebben we een bepaalde kans, omdat het toch ontsnappingen zullen zijn, net als vandaag. Ja, je weet nooit wat er in Alp de West gebeurt, maar normaal gesproken is voor vanmorgen nog een rit uh, waar we echt iets kunnen doen. Uh, en dan zaterdag de tijd het voor Liewe west en je gaat hem denk ik niet winnen. Maar een, een top 10 plek is niet ondenkbaar voor Liewe. De klassementen. De voornaamste verandering vandaag in het algemeen klassement was dus dat Kettle Evans de tweede plaats overneemt van Frank Schlek. Evans staat nu op 1.45 achter. Wie dan? Ja, natuurlijk die Fransman die nog altijd in het geel rijdt, Thomas Leclerc. Henk Sleck staat nu derde op 1.49. En Andy Sleck heeft inmiddels al meer dan drie minuten aan zijn broek. Staat nog wel vierde. Rob Ruig, hoogstgeklasseerde landgenoot, negentiende op 12 minuten en 56 seconden. In de overige klassementen veranderde er niet veel. Van Endert heeft de bollentrui. Nisch, drie minuten eerder over de streep dan Gezing vandaag behield het groen. En Uran voert het jongerenklassement aan. De tourblik van Henk Lubberting. Henk Lubberding, goedenavond. Goedenavond, Tom. Uh, ze zeiden allemaal, de tour moet nog begon, beginnen. Dat is altijd zo'n kreet dan, hè, die laatste week. Heb je genoten vandaag? Ja, net als jij, hoor. Ja, hè? Ja, ik heb je op de radio gehoord. Je ja, ging helemaal los. Ja. Dus ik denk, uh, we dachten <laughs> allemaal, dat we wachten op donderdag en vrijdag. Ja. ja. En dat had ik ook gedacht. Maar ik ben blij dat uh, Evans toch andere gedachten had vandaag. Want als je zo uh, je ploeg op kop zet, dan, ja. uh, dan toont dat toch aan dat je in de aanval wil... In ieder geval is even kijken en testen. Ja, en komt Contador liet helemaal niet zo ver komen. En uh, die geeft er echt een, uh, een slinger aan. Ja, de, ik vond dat een prachtig gezicht. Ja, dat had, ik, uh, dat had ik niet durven dromen. Nou hadden wij het niet durven dromen. Maar het leek er een beetje op, of zie ik dat helemaal verkeerd... dat de slekjes er ook niet helemaal voor geprepareerd waren, Henk? Het zou zomaar kunnen, want Ries heeft natuurlijk jaren met die mannen gewerkt... dat het wel eens zou kunnen voorkomen... dat die mannen na een rustdag wel eens een keer een mindere dag hebben. En vooral bij misschien slecht weer. En, uh, kijk, die, die, die gasten kennen elkaar door en door. Dat is andersom ook zo. Maar uh, ik vind het wel heel verdacht dat... Uh, dat komt door op zonklim van tweede categorie. Ja. Dus al zo vroeg de beuk erin hoort. Dat moet toch iets wezen. En uh, ik weet uit de ervaring dat er in het peloton altijd mannen... na een rustdag een mindere dag hebben je dus. ja, en, en, en dat zouden de slechtjes gehad kunnen hebben. Na afloop worden ze net ook een beetje, een beetje gespeeld laconiek, een beetje aan het ah, parcours lag het. Nee, nee, maar nee, nee. Dat, Henk, die zitten toch niet lekker aan tafel vanavond? Nee, want uh, ze zijn er in de afdaling niet afgereden. Dus uh, ja. En zo, zo, zo vertelt hij zijn verhaal wel, maar wij zagen het al duidelijk op tv. Dat, ook, ja. dat ze ja. er gewoon bergop zijn <laughs> afgereden, alle ja. twee. En, en die nog het slechtst. Ja. Die, die was er nog het slechtst bij. Ja, nou ja, en als je dan nog een afdaling moet pakken en je bent al niet goed... Ja, want we hebben hem ook wel eens beter zien dalen. En Frank is eigenlijk de slechte dalen. Ja. En, en daar dat kan hij nog niet eens bijblijven. Ja, dat, dat heeft toch, uh, dat zegt mij genoeg. Dus dat hij echt een slechte dag had. Voor ik naar uh, Evans en Conter doorkom en natuurlijk ook Feu Claire nog even meeneem. Uh, toch nog even die slekjes. Want ik lees overal dat heel kenners zeggen. Ja, die jongens moeten nou gewoon eens kiezen. Eén uh, van de twee moeten ze vol voor rijden. En ook ik heb wel eens het idee: als het iemand gaat, kijken, ze altijd eerst even of, of hun broer er ook bij zit in de buurt. Hè? Is dat ja. zo? Ja, dat heb ik ook van de week wel gezien. Alleen, uh, vandaag uh, konden ze kijken wat ze wouden. Maar toen waren de anderen die aanvielen. En dan moet je gewoon volgen. En wie kan volgen, die volgt. Nou, ja. in dit geval was Frank de betere. Maar uh, kon het ook niet bolwerken. En allebei niet. Dus ik vond, uh, ja, ik vond het wel heel frappant... dat je op de, durfdag, op de rustdag durft te zeggen... nou, bergop uh, ja. worden ze er echt afgereden. Nee, ze worden er niet afgereden, maar... Uh, gisteren zei hij zoiets van, uh, tegen Contador. Nou, hij kan wel aanvallen. Ja. Maar ons eraf rijden, dat wordt toch iets anders. Nou, ik, ik denk, ja, je moet het noodlot niet gewoon tarten. Dat heeft hij echt gedaan. En ik, uh, ja, ik gniffel wel, ja. Ik vind dat wel mooi, ja. Um, Contador maakte natuurlijk op de klim veruit de sterkste indruk. Uh, nu hebben we morgen natuurlijk nog een dag waarbij ook weer zo'n daling tot slot zit. Maar daarna hebben we toch twee flinke aankomsten berg op. De Contador heeft zichzelf wat dat betreft helemaal terug in het, in het klassement... maar ook mentaal helemaal terug in de Tour gezet. Dit zal, dit zal voor zijn koppie heel goed zijn. En uh, ik vond hem ook weer uh, dansen als van ouds. Uh, ja, dat gaf een hele sterke indruk. En dit, ja, dit, uh, dit is voor zijn kopie goed en voor de slekkies niet. Dus dat snappen we allemaal. Nou was er nog iemand die um, ook voortdurend meerijdt. Dat is die Samuel Sanchez. Hij had, het zwaar, hij had het zwaar, maar hij bleef er wel aan. Hoe, hoe ver, ik, dat Geen toerwinnaar, dat weten we allemaal. Maar hoe ver kan die rijken, Want die krijgen ze nou, er ook nog niet gemakkelijk af. Of ja, ga... dit is een andere klim. In, berg, in, in de wat stijlere klimmen en langere klimmen. Dan gaat hij toch kraken. Nou, ja. daar, ben ik niet, uh, daar verwacht ik niet zo heel veel van. Maar voor dit soort uh, afdalingen is hij natuurlijk wel de man. Alleen daar gaat hij er toch ook wel moeite mee. We ja. zien weer wanneer een renner ja, conditioneel bergop uh, heel veel moeite heeft... dan is het met afdalen ook uh, even iets minder. Als wij naar het klassement kijken, ontkomen we er niet aan... dat Karel uh, uh, Evans natuurlijk een fantastische uitgangspositie heeft... Um, maar, uh, dat is gewoon een vraag die ik natuurlijk aan jou stel... met wat wij nu krijgen die drie dagen. Uh, er, zijn, er zijn twee kampen. Hè. Er zijn mensen die zeggen, nou ja, die, die gaat gewoon die Tour nu een keer winnen. En er zijn ook een aantal mensen die zeggen... ja, maar in dat allerhoogste hooggeberg, zo'n aankomst op de Galibier bijvoorbeeld... dan gaat die toch ergens een keer kraken. In welk kamp zit jij in dat opzicht? Uh, ik heb geroepen, uh, zolang als de Tour bezig is... dat Evans een geweldige indruk maakt... Ja. en dat ik hem daar nog nooit heb zien doen in de Tour. Zo relaxed... Uh, en dat is het allerbelangrijkste, dat je tussen je oren uh, oké okay bent. Ja, en nu laat hij ook nog zien dat hij in, in initiatief durft te nemen met zijn ploeg. Ja, die is, die is helemaal in de winning moet. En uh, ja, hij heeft eigenlijk uh, twee keer de tour verloren. Zo zie ik het. Yeah. Hij heeft er enorm veel van geleerd. En dat is vooral met stress en spanning omgaan. Hey, op de rustdag, uh, jongens zoek het allemaal uit. Uh, ik heb rustdag vandaag uh, geen pers. Nou, dat tekent alweer. En hij zegt het ook gewoon. En iedereen accepteert het nu ook. Ja. En voor een paar jaar terug liep hij met bodyguards. en, uh, en al, in en al stress. Hij sloeg camera's. Uh, alles was hem te veel. Gaat hem nou niet meer gebeuren. Kijken en uh, en Contador we... ja. moet nog steeds twee minuten goed maken. Ja, ja, ja, ja. Okay. Kijken wij dan ook naar het gevecht uh, Contador Evans... nog meer dan naar Contador Slack, zeg maar? Ja. Dat, ja. dat is wat jou betreft. Dat, daar gaan daar het, gaat het, Tussen die ja. twee gaat het. Ja. Okay. Ja. Even... Maar oh, oh, oh, uh, ja. de slekkies kennende laten het er niet bij zitten. Maar uh, ja, dit vandaag was toch al heftig. En dat heeft ook met weer te maken. Dus uh, omslag van het weer. De een kan het al beter tegen ja. als de ander. Ja, het zijn allemaal tikjes die links en rechts worden uitgedeeld. Daarnaast de uh, psychologische oorlogsvoering is al een tijd aan de gang. Ja. Maar in de laatste dagen moet je het gaan maken. En Thomas Veuclair, dat kaarsje gaat langzaam opbranden ja, de komende dagen. Die gaat langzaam wel opbranden. Ja, ja, morgen morgen is, kan hij nog stand houden, denk ik. Maar uh, nee, ik hoop, ik, hoop, ik hoop dat het weer uh, niet echt gaat spoken wat de voorspellingen zijn: dat, uh, dat er een, een, een call ja. uitgehaald moet worden omdat de weersomstandigheden zo slecht zijn en niet verantwoord ja. is... ja, dat zou ik heel jammer vinden. Maar dat uh, geldt voor iedereen. Moeten we aan de galibier op, he? dat hopen we allemaal. Kijken wij even en, en nog naar die etappen van vandaag. Het werd ongelooflijk hard gereden. Het was ongelooflijk moeilijk om weg te komen. Ja. En eh, toen kwamen er uiteindelijk tien weg. En toen ik die namen zag, toen dacht ik aan een soort WK-kopgroep. Want het was wel een hele sterke groep mensen... die daar uiteindelijk het lukte om weg te komen. Dat is geen toeval, hè? Nee, dat zijn eigenlijk allemaal mannen die de hele Tour eigenlijk ook al goed rijden. Nou, op Devenijs misschien. Nou, uh, zijn het eigenlijk allemaal mannen die we al meerdere dagen gezien hebben... en ook niet uh, in, in, in kleine ontsnappingjes of uh, gigantisch werken voor de ploeg. Ja, dat, ja, dat zijn uh, toch mannen die een uh, lange adem hebben. Want als je pas op 40 kilometer voor het einde met een groep weg kunt komen... ja, ja dan zijn het wel de, de diehards die overblijven. En die Huushoft, uh, dat is ook een fenomeen, hè? Ja, want ik, ik hoor uh, net de vakantieleidploegleider zeggen van... Uh, ja, Mercato is wel mee en uh, we hopen nog op een etappetje. Ik denk, ja, mee zitten is knap, heel knap. Maar door Huushoff de berg op afgereden worden, dat, ja, dat had hij denk ik niet verwacht. Ik had Mercato net zo hoog ja. in Giscata als Huushoff. Maar ja, dan moet je hem nog in de sprint kloppen. Dus uh, je hebt gezien hoe moeilijk dat het is, want uh, Hagen is ook geen kleine nee. jongen. Nou ja, hij zit dan met twee mensen. En al zat hij alleen met Husof, krijgt hij hem er ook niet af. Het zijn twee geweldige dalers, zijn twee rappe aankomers, Maar Husof is gewoon in topvorm. De hele toer al. Jij ja. noemt de Nederlanders. Um, uh, die, die doen hun best, noem ik dat. In de eerste deel van, van bij die ontsnappingen. Dan rijdt er af en toe wel één mee. Maar op de beslissende momenten zijn wij er niet, Henk. Hebben nee. hebben ook gewoon klassentekort. Moeten we dat ook gewoon maar eerlijk zeggen? Uh, op dit moment, op dit moment ah, ja, maar kijk, met zo'n zo gigantische snelheid... Uh, dan kun je op laatst ook een keer zeggen... ja, ik, ik, ik heb ook niet de mazzel gehad om mee te zitten. Maar als ik Tjallinghi uh, daar nog een keer zie zitten... ik denk, oh, oh, dat is niet de goede man. Nou, dan wordt dat ingelopen en dan denk ik... ja, nu moet er toch nog even één van voren zitten. Nou, dat zul je waarschijnlijk wel niet kunnen. Maar als je daarna erachter nog wel kunt rijden... dat Mollema nog met een man of drie erachter zit te rijden... dan denk ik, oh, oh, dat is nou niet slim. Nou kun je beter maar gelijk de handdoek in de ring gooien. Jongens, vandaag is weg, is weg. Eh, want dat groepje van tien, met dat soort mannen... die ga je echt niet meer terughalen. Maar Henk, uh, ik hoor te vaak na afloop zeggen... Uh, ja, je moet ook een beetje geluk hebben. Maar het kan toch niet zijn dat we twee weken geen geluk hebben dan... in dat opzicht? Nee, maar hoor even. Uh, Rabo is met een andere insteek naar de Tour gegaan. Dat was uh, puur voor Geersink. Dan heb je in de eerste week ook echt niks te zoeken. En zeker niet met sprintaankomsten. Uh, dan is die kans... Ja, die is er eigenlijk niet. Nee. Daar moet, moet je geen mannetje aan de opofferen. En dan snap ik dat je na anderhalve week... dat je dan eens gaat uh, uh, kijken... Nou, dat, dat, hoeven, dat hebben ze van tevoren al gedaan... Nou, die en die etappes, dat is wel goed voor een ontsnapping. Maar dan moet je de goede mannen mee hebben. Die moeten ook nog die dag de goede benen hebben... Ja, en dat is niet altijd op commando, hè? Nee, dat, dat kun je wel afspreken, maar dat, dat, dat moet je ook voelen op zo'n moment. Mijn laatste vraag is: Henk, morgen um, hebben we zo'n soort slotakkoord als vandaag, maar daarvoor hebben we nog een berg van de eerste categorie. Met een hele lange afdaling. Verwacht jij dat ze op die berg van de eerste categorie al. Uh, ik geloof dat jij dat aan de boom schudden noemt, hè? Ja, nou, ik, ik, ik verwacht dat niet direct. Alleen, kijk, is het weer slecht weer? Ja, en ze weten dat de slechtjes toch problemen hebben. En, eh. Uh, Wanneer ze dat tempo goed hoog durven opdrijven. En kanselara is er in ieder geval af. Dus dat dat tempo zo hoog ligt. Ja, wie gaat dan nog uh, voor die mannen nog in de afdaling ja. de boel een beetje recht trekken. Of op de wat mindere sterren stukken en de mooie lopende stukken. Want dat is dan een hele lange afdaling. Ja. Dus er, er zijn glooiende dingen bij. Maar kijk, dat, dat is het weer. Hebben ze van BMC weer het lef om, uh, om een, een, een hoog tempo op te leggen. Ja, dan kon het wel weer eens in de afdaling, zeker als hij nat ligt... zou het wel weer een spektakel kunnen worden. Want vandaag zag ik ook weer dat uh, alleen Monfort die ja. heeft nog een paar secondjes gered voor Andy. hoor. Want uh, die reed nog op kop ja. in zijn groep. Want voor de rest gaat er natuurlijk niemand rijden in die groep daar. Nou, dat, uh, ja. dat, zijn, dat zijn wel dingen, die spelen allemaal wel mee. En uh, ja, ze zullen uh, wel een analyse maken, van, zoals wij nu ook doen... maken die, hun die ook voor de, uh, op het eind van de, van de dag... En die gaan toch een plannetje maken. Ik, ik, ik kan het altijd proberen. Vandaag leveren we het ook wat op. Het is niet te vet. Nee. Maar het is weer genoeg. Nou, we gaan het uh, met veel spanning tegemoet zien. Ik dank je voor je analyse. En we spreken hier morgenavond weer, Henk. En een mooie okay. etappe morgen. Ja, jij ook, hè. Joei. <lacht> Walkaway, de voortops. We zongen het al heel lang geleden. We gaan het even over voetbal hebben. Over Stijn Schaars. Die zou toch naar PSV gaan, hoe ik u denk. Ja, een aantal weken geleden dachten we dat allemaal nog. PSV wilde hem overnemen van AZ. Schaars leek dat ook te willen. Maar uiteindelijk was daar ineens Sporting Portugal. En die club slaagt erin hem vast te leggen. En Stijn Schaars zegt, dat was een goede keuze. Ik heb het naar mijn zin. En uh, het is natuurlijk uh, allemaal nieuw. Nieuwe omgeving en uh, nieuwe mensen. Maar uh, daar was ik juist aan toe. En uh, ja... Ik heb het erg naar mijn zin en ik kijk alleen maar uit naar, naar, naar, naar meer. Wat is de grootste verandering? Ja, het is, het is de grootte van de club denk ik ook. Die vooral heel veel impact maakt op mij persoonlijk. Het straalt gewoon echt uit. Overal heb je supporters. Alles is top geregeld. Het stadion is fantastisch. En het leven eromheen is natuurlijk ook anders. Je moet verhuizen naar het buitenland. en hoop geregeld. maar Het is een leuk stap. Taalbarrière, is dat een probleem? Want ik zag dat er een soort tolk bij was toen de trainer wat wilde vertellen. Nou, kijk, als, als ze snel praten, dan, dan, dan, dan, dan maak ik er niet veel van. Nee, dan, dan, dan, dan moet ik nog wel een paar lesjes volgen. Maar ik, ik kan uh, redelijk Spaans, uh, dus, dus ik versta wel uh, redelijk veel van. ze. Is het ook he, ho en hi? Nee, nee, nee, nee. nee De, de, de termen in, in, in voetballerij en gewoon uh, de, de normale omgang, uh, dat, dat versta ik allemaal wel. Maar als ze echt in gesprek gaan met elkaar, dan, dan krijg ik het niet mee. Nee. Is het voetbal anders? Ja, sowieso een ander systeem, eh, eh, andere mentaliteit, eh, daar heb je allemaal mee te maken en dat is juist het mooie. Is het ook harder, sneller? Nou, dat ook, maar dat, dat wil je juist. Hè. Je wil, uh, je wil uh, ja, het maximaal uit jezelf halen en, en die top voor jezelf zoeken. En uh, Ik denk dat dit een hele mooie stap is in die richting. Vorig seizoen waren ze de derde uh, sporting, na Benfica en uh, Porto, er zat nog wel een kloof tussen. Heel veel nieuwe spelers. Ja. En je kampioen worden? Wij willen kampioen worden, ja. dat is de bedoeling. Sporting is een grote club die, uh, die elk jaar met kampioenschap moet spelen. En uh, kijk, uh, Port Porto was vorig jaar ongenaakbaar, omdat ze alles gewonnen hebben wat ze maar konden winnen. Maar uh, dit jaar is een nieuw jaar met nieuwe kansen. En uh, ja, Benfica is ook een goede ploeg, maar uh, wij willen ons zeker, zeker gaan meten met hen. Ja. Ik heb begrepen, ja, heel veel nieuwe spelers. Hè. Een totaal nieuw elftal eigenlijk. Nou, je hebt ook wel, kijk, het is een mix. Je hebt veel nieuwe spelers, maar lang niet iedereen gaat ook spelen. Hè. Kijk, je hebt ook uh, oude garde die, die, die, uh, die wel gewoon speelt. Achterin is bijna allemaal hetzelfde gebleven. Uh, je hebt een paar aanvallende krachten die vrijwel hetzelfde zijn gebleven. Dus, dus ik denk dat er man of vier nieuwe in, in het team komen. Maar de rest blijft wel hetzelfde, denk ik. En uh, daarbij zijn wel een hoop nieuwe jongens die in de breedte de, de ploeg veel sterker maken. Stijnschaars vertelde dat allemaal aan Rob Fleur. Kort, kort. De Nederlandse waterpolo vrouwen hebben hun tweede wedstrijd bij de WK in Shanghai gewonnen. Kazachstan werd door de Olympisch kampioen met 13-3 verslagen. De eerste wedstrijd van Oranje tegen wereldkampioen Verenigde Staten eindigde in een 7-7 gelijk spel. De Amerikaanse vrouwen wonnen vandaag in die andere poolwedstrijd. Met 16-7 maar liefst van het altijd goede Hongarije. En datzelfde Hongarije is donderdag de volgende tegenstander van Nederland. Lindsay Heister heeft een teleurstellende prestatie geleverd bij de WK Open Waterswemmen. De regerend Europees kampioenen eindigde in Shanghai op de 10 kilometer als. 20ste. Vooraf werd ze gezien als medaillekandidaat, maar door een schouderblessure wist ze zelf dat dat heel spannend zou worden. Ik heb gewoon een hele goede um, race maar tot op de laatste kilometer. Want ik, ik heb steeds gewoon de vooraan eigenlijk wel gelegen, zelfs op vijfde en zesde plek. En op het laatst werd het versneld en ik, ik had toen echt zoiets van goh... Um, He, dat je op een gegeven moment ook echt gewoon het vertrouwen van, eh, is die wel, van, dat, dat ik gewoon, gewoon veel sterker ben dan ik gewoon zelf denk. En dat ik het gewoon wel gewoon kan. En, en ja, het laatst kwam er nog een versnelling aan en dat, uh, dat, ging even de, de, de, dat, dat kon ik gewoon niet meer aan. Want het was een heel spannend uh, veld waarbij heel veel mensen heel close achter elkaar finishten En hij is er, eindig dus als twintigste, een halve minuut achter de Britse winnares Carrie Payne. De mannen-estafetteploeg heeft zich verzekerd... van deelname aan de WK Atletico, hebben we het nu over. Volgende maand in Zuid-Korea. Mike van Kruchten, Patrick van Luik, Brian Mariano en Chirandi Martina... kwamen in de Italiaanse Lignano tot 39-900ste, 100ste onder de limiet. En PSV, en dat is voetbal, heeft in de voorbereiding... op het nieuwe voetbalseizoen voor het eerste wedstrijd verloren. Valencia, dat was derde eindigde vorig jaar in de Spaanse competitie... was in Wolfsberg in Oostenrijk met 2-0 te sterk. En de wedstrijd om de Supercup tussen Feyenoord en Besiktas gaat volgende week zondag niet door. De Turkse voetbalbond heeft dit besloten vanwege het omkoopschandaal... waarbij een groot aantal clubs, bestuurders en spelers betrokken zijn. Er worden er steeds meer. En een olievlek die zich uitbreidt. Vermoedelijk wordt daarom ook de start van de competitie uitgesteld. Radio Tour de France. Dit is de avondetappe. Avec la mer du nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'Est écoutez le tenir le plat pays qui est le mien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 I'm gonna tear you Van vandaag. U volgt natuurlijk allemaal de Franstalige top 100. Dit waren de drie op een rij. De platen van vandaag. 4, 5 en 23. En een wat aparte te volgen natuurlijk. Jacques Brel uit België met Le Plat Patrick Bruel, de Fransman met Cassé la foie. En Plastique Bertrand. U weet wel, die man op de trampoline was ook een Belg overigens. Lekker nummertje. Saplan pour moi. Tweets uit de Tour. Tweets uit de tour die we voor u verzamelen. We beginnen met Christian van der Velde Die was onder de indruk van de weersomstandigheden. Angst zei hij. Vooral als je geen Noor bent, om er even later aan te vullen... Ryder Hesjedaal vind ik overigens een pseudo-Noor. En dat slaat natuurlijk op de andere twee Nooren... die 1 en 3 werden, Huushoft. En Bovenson Haken 1 en 2 werden in de etappe Hesjedaal werd. derde. Ook een leuke tweet is... Pokkenweer, pokkenzomer, pokkenmoraal en pokkenwegen. Was getekend, Andreas Kleude. Al uitgevallen, maar nog wel meelevend. De positieve kant van het uitvallen is er ook, tweeterde die. Ik hoef gelukkig niet in dit weer op deze wegen te rijden. En Ben Swift had een stuk minder moeite met de etappen. Die zijn wel eens een leuke etappen. Hebben een geinige etappen gehad, zegt hij zelf. Nog een paar van dit soort ritten dan zijn we gewoon weer in Parijs. En Laurens ten Dam, die kijkt vooral vooruit naar de Alpen. Hij sprak net mevrouw, staat op een camping in de Alpen. En ze vertelde dat al het bier in de supermarkt al is uitverkocht. Dat betekent, het wordt een gekke huis.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 en historisch nummer. Niet zo oud als de Tour zelf natuurlijk, maar ik vind het zelf de allermooiste van Elvis Presley's "Suspicious Mind. Het was een beroemde en bijzondere dag vandaag voor de Nooren. Een Scandinavische dag, zou je kunnen zeggen, met drie Noorse namen op het podium. Husshoff, die dus won, Boazon Hagen, die tweede werd, en Hesjedaal. Dat is geen Noor, hoor ik u denken, maar het is wel een Noorse naam natuurlijk. Hij heeft ook een Noorse moeder. Uh, zij stonden op het podium, dus het was een bijzondere dag. Dag Otto Ze zegt dat u nog wel iets? Dat was de Noor die in 87, al een Prachtig succes haalde voor het land door met een zege bergop in Loes Ardiden te finishen. Nu is diezelfde dag Otto Lauritsen commentator voor de Noorse televisie. Jeroen Wielard zag en hoorde hem bezig bij de finish vanmiddag in Gap. De derde dan zwingen, de dan zwingen. Hij zit helemaal alleen onder zijn Noorse tentdakje. Gefascineerd door de ongelooflijke Scandinavische ontwikkeling. Dag Otto Lauritsen. Zo treffen we elkaar. Ongelooflijk, zegt hij. Ze hebben het geel al gehad met Thor Hushovd, Etwan Boasson Hagen won een etappen en nu zijn er twee man weg met een derde met een Noorse moeder. Et Olaf er ligt luge en komen komt een klinkende slag qua. Edvald. Ah, fittie. nou. What do you think? It's two Norwegians there and Hasi is also half Norwegian. Hey, er zijn three Norwegians, two and a half. Look Edvald. Look. I mean, this is uh, just unbelievable. The first 10 days, we had the yellow jersey. We, the uh, Tour Husserl was winning Garmin, uh, the team time trial. Uh, Edvald was winning a stage. That Tour really picked as his favorite stage. Tour was third in the yellow jersey. Tour was helping Farah to, to win a sprint. Edvald won a stage, and now there are two guys in the in the breakaway. And the third guy is Hesjedal. His mother is from Norway, so it's, there is two and a half Norwegians of three in the break. <laughs> Is het een betere dag dan toen hij zelf won? Dat is anders. Dat was zijn dag. Hij is trots. Hij woont in dezelfde stad als Toer Hoeshof. Ik ben heel prachtig, want ik leef in dezelfde stad als Toer. In Grimstad, in Noorwegen. En ook Edvald's vader heeft there. So, Kijk at this. Hoe ver is het nu? 500 meter? Wie gaat deze print openen? Hesjedaal opent, gevolgd door Hagen en in het wiel, derde, Tour Hushoff. Zo oh, ben so nervous. Look at this. Look, Toer tour is lying. Oh, Hannah, oh, Stevie. Hij doesn't have it yet. Tour is winning. Yes. Ha. I think it's great anyway. There was a Norwegian. First and second and... Een half uh, third. Een Scandinavian-Norwegian-Day. Ja, yeah, very good. Very good. Hip Holland. Hip Norway. <laughs> Holy shit. De wedstrijd in de wedstrijd dan. Evans had hij al zien. Komen. De slacks zijn niet goed. Komt dat door, komt weer bij. Evans wordt steeds gevaarlijker. That's Het beste van de dag met deze twee ontwikkelingen in de etappe natuurlijk het nationale Noorse kampioenschap in Gap. I, I think I, I've seen the whole uh, first ten days that Kedelevens is quiet but is laying there. He looks good in the mountains. Yeah. I wasn't sure about the Sleks because they didn't really do the big attacks that we expected. Contador has uh, shown that he was a little bit weak, but today he was a different Contador. Slek is uh, definitely the losers today. Uh, Contador is a winner, but uh, Kate Evans looks more and more dangerous. I think, uh, watch out for him. And what's the best story of the day? The best story is, it was a national uh, championship, it looked like. They had a Norwegian national championship, Norwegian championship because they talked to Tore Husserl before he went to the podium and he said, this is just like the national championship at home. <laughs> meer en Edval, it's incredible, you know. Hesjedal has relations in Norway too. De Noren houden van dit soort weer, regen, goede benen. En ze hebben goede benen. Nog nooit heeft Noorwegen zo'n goede tour gehad. Kijk ook wat er aan Noor langs de weg staat, straks op de Alpe Wes, naast de Nederlanders tijdens de tour van Noorwegen. In his mind, he say, this is good for me. It must have been the best Tour de France for Norway ever. Yeah, it, it has never been a such a good Tour de France. It's uh, We have two riders and there is 198 in the whole Tour de France. We can't beg for more, you know. We say that every day, the next thing is a bonus, but now we had already five bonuses, so it's incredible. The Vikings show. The Vikings, it's Tour de Norvège. <laughs> and you have seen all the Norwegian spectators thousands of them and I'm looking forward to come to the Dutch hill Albreyes I think there is going to be a lot of Norwegians too Come gather around people wherever you want And admit that the waters around you accept it soon drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming and sink like a stone for the time they are changing Come mothers and fathers wat u meerdere uitvoeringen natuurlijk kent maar dit was Brian Ferry met The Times They Are a Changing De etappe. De etappe. De hij heeft het beloofd, Alberto Contador, hij gaat aanvallen op weg naar Pinerolo. De etappe van morgen, een bergetappe, een gevreesde bergetappe. Twee coaches van de derde categorie op weg naar de col van de Montgenèvre, achter Briançon. En dan gaan we Italië in, Dan gaan we de beklimming aan van Sestrière, 2035 meter hoog. En tot slot een colletje van de tweede categorie, de Cote de Pramartino. Maar die afdaling is opnieuw link. Net als de afdaling van vandaag. En dan denderen de renners Pinarolo binnen. Er komt dus een aanval, dat is duidelijk, in deze bergetappe. De renners zullen zeker niet wachten tot het laatste klimmetje. Maar zullen ongetwijfeld eerder proberen de anderen te lossen. En als we kijken naar het slagveld van vandaag... dan belooft het morgen heel wat. Contact, contact met, contact met goedenavond Michel. Ja Michel, goedenavond. Tom van dek deze keer deze avond. Um, heb, je een mooie dag... ja, hallo. Uh, heb je een mooie dag gehad? Ik heb uh, op zich een hele mooie dag gehad, ja. Want jullie waren er weer bij, kunnen we dan zeggen, en dat is prima. Jullie zaten weer in de kopgroep. Had je nog op meer gehoopt op een gegeven moment? Uh, op zich is Makato wel een renner uh, die sowieso uh, eigenlijk niet in de problemen moet komen op die laatste kling. Maar hij loopt al een paar dagen met een ontstoken voet en ja, daar heeft hij antibiotica voor gehad. En dat is niet echt geweldig voor de conditie. Maar uh, dus hij kon net geen stand houden op die laatste klimmen. Dat was wel zonde, want uh, ja, hij had een leuke sprint. Al moet ik wel eerlijk zeggen dat er volgens mij tegen Thor Hushoff weer uh, heel weinig te doen was vandaag. Uh, je moest er vandaag met z'n allen wel heel hard voor fietsen om er op het goede moment uh, bij te zitten. Je, je werd er gek van waarschijnlijk daarachter. Hè? Want je, elke keer dacht je er gaat wat gebeuren, maar je moest er achter blijven met je auto denk ik. Hè? ja, Het was eigenlijk, uh, ja, ik geef eigenlijk iedere keer een compliment aan mijn ploeg, maar iedere keer als er een ontsnapping was, uh, ja, dachten we we zitten erbij, want ja, daar hadden we altijd een rennen mee. Maar ja, het volgende moment, uh, ze hebben zo verschrikkelijk hard gereden, was het volgende moment op de radio van alles weer terug te samen, ja. dus ja, was het weer een teleurstelling. Maar in de beslissende vlucht uh, zaten we ook gelukkig mee en ja... Op zich ging het niet verkeerd, maar hij ja, kwam gewoon iets te kort op de laatste klim. Ja, en het op, ja. Um, Het gevoel bij jullie, je hoort eigenlijk altijd alleen maar vrolijke berichten uit jullie kampen. Is, is er eigenlijk iets ja. wat, wat tegenvalt of niet goed gaat? Nou, op het ogenblik uh, ja, mogen we niet mopperen. Het is alleen jammer natuurlijk uh, voor onze ploeg dat we de eerste week uh, Woutje Pool zijn kwijtgeraakt. Ja. En uh, dat onze sprinter VU zijn kwijtgeraakt. Dus dat zijn wel even uh, ja, rottige momenten. Maar daarentegen is ja, de toer voor ons uh, niet zo uh, slecht verlopen. Nee. En uh, ja, we doen goed mee en we zitten bijna altijd in de ontsnapping. En ja, dan moet je een beetje geluk hebben, zoals vandaag, dat de ontsnapping tot het eind uh, duurt. Dat je het dan af kan maken. Maar ja, vandaag kwamen we gewoon tekort en uh, daar, ook dat is geen schande. En zo'n zo dagje van morgen, uh, zitten daar nog kansen? Want iedereen ruikt kansen langzamerhand. Maar morgen wordt het al pittig. En, en of gaan we Robbie Ruik helpen met z'n allen? Wat gaan we doen morgen? Nou, ik denk dat heel Nederland achter Rob Ruijn moet gaan staan. Ja, maar wij kunnen en, we, uh, jullie kunnen hem helpen in die bergen, wij kunnen alleen maar kijken. en <laughs> nou, zo, zo groot is hij niet, dus daar nee. gaan we allemaal achter hem. Dus, uh, nee, ik denk dat Robby uh, echt gaat wachten tot de twee zware ritten. En uh, ik denk dat morgen echt weer zo'n rit gaat zijn als vandaag. Dat echt heel veel renners een kans ruiken om met een ontsnapping uh, tot het eind te geraken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, Johnny Hogeland. ik denk aan Thomas de Gent van onze ploeg. En ja, ze heeft elke ploeg wel zijn ja. favorieten. Ik, ik ben bang als Robbie Ruig meegaat. En hij uh, ja, staat nu 19 in het klassement. Dus uh, als hij er daardoor zou zakken en uh, de volgende twee dagen weer goed zou zijn. En, uh, dan zou dat voor hem wel jammer zijn. Een beetje zonde zijn. Ik vond er boven wonder hoe, hoe, hoe fris hij uh, ja. elke dag binnenkomt. Het lijkt wel of hij elke dag... Uh, het mooiste vind ik ook nog, dan zijn wij allemaal blij, dan is hij zelf nog een beetje ontevreden altijd. Hè? Dat vind ik ook altijd wel <laughs> mooi aan Iedereen is blij behalve Robby zelf. Hij zegt dan altijd even, het kan nog beter, zegt hij. Ja, ik, ik zie hem natuurlijk dan altijd pas uh, als hij over de finish komt en dan zien we elkaar met de bus. En dan, dan ben ik heel enthousiast. En dan, ja, ik heb dit weer niet goed gedaan. Ik heb, dan, ah. vind ik, dan is hij zelf heel ontevreden. Ik zeg, jongen, weet je wel waar je zit, man? Ja. Je zit in de Tour en je rijdt hier de pannen van dak af. Ja, maar toch. En het is een heel explosief baardje. Dus, uh, maar dat is ook een hele goede eigenschap van hem. Uh, nou. Dat hij niet gauw tevreden is. En, uh, nou. Ja, dat typeert wel een groot renner, vind ik. Hou hem nog maar even vijf dagen ontevreden dan. Want dan zijn wij in ieder geval heel tevreden ja. in Nederland. Want wij kijken er met veel plezier naar. We gaan je weer uh, danken voor alles wat je met ons hebt willen delen. En veel plezier okay. morgen. En hopen dat je met je auto weer ergens achter mag rijden. Want er zit er eentje mee. Daar zit er eentje mee. We gaan ons uit het best doen morgen. Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Hoi, op naar Italië. Ben aan nou het Italiaanse eten Michel Cornelissen. Morgenavond hoort u hem natuurlijk weer in de avondetappe. Maar morgenmiddag om twee uur zijn we er met die prachtige rit naar Italië. De Tour is op gang gekomen. Morgenmiddag twee uur. Adama. Attentie, attentie. Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT. Negen weken lang Brother Rarata. Over historische broederparen. Zondag Johannes en Adriaan Koerbach. En de Gouden Jaren. Bijzondere vondsten uit het VPRO-archief. Dit is momenteel de sfeer op het Westerzlasplein in Praag. Heel het plein zit gewoon jokvol.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 Solsensatie uit Frankrijk. I het album van Ben Lonco's Soul is nu overal verkrijgbaar. Ben. Maak nu je vlucht, vakantie of bedrijf klimaatneutraal op fairclimatefund.nl Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl Dit is Radio 1.